Vanavond en welkom bij Goolse Kringen van 26 oktober 2015. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernard Robbe. Vanavond is de redactie in handen van Ben Lonen en Gerard de Groot. En we hebben een nieuwe technische medewerker, Jan Snels. Dus wij zijn vol vertrouwen dat alles weer goed gaat. En we hebben vier gasten die we met enige moeite kunnen herbergen in, uh, in deze kleine ruimte. Eerst Jos Geeraerts en Mike Leers over het dorpscollectief in Riel. En daarna gaan we over wethouders en wat iets meer. Zij praten met Arnoud Snijbos van het CDA en Johan Zwaans van de VVD. Maar zoals altijd beginnen we eerst met wat was er in het nieuws ingeoordelijk... waar we het niet over gaan hebben in de uitzending zelf. Gasten, hebben jullie iets wat opgevallen is... Nou ja, ik heb uh, vanochtend de krant overgeslagen, geslagen, het Brabants Dagblad. En ik uh, las daar de kop, archivaris V.V. Riel, 70, neemt afscheid van zijn levenswerk. Um, het gaat over uh, Kees Dame, die dus alles van V.V. Riel heeft geordend van uh, de afgelopen uh, jaren, vanaf 1938 uh, tot, uh, uh, tot veel verder... Um, dus tot nu heeft hij allemaal uh, zaken uh, gearchiveerd um, met um, uh, krantenknipsels uh, van tot ver terug in de tijd. En ik vind het heel mooi als iemand uh, zijn ziel uh, en zaligheid heeft gelegd in het archiveren van de historie van, van zo'n voetbalclub. Echt zo'n voetbalclub uit een, uh, een kern als Riel. En ik vind het mooi dat uh, dat, dat ook de aandacht krijgt in een, nou. uh, in een krant als Brabant Dagblad. Mooi. Johan... Gerard, ik heb het niet uit de krant gehaald, maar er rolde vanmiddag bij mij een mail binnen van Kim Spanjers. En die zijn altijd wel leuk, die mails. En deze vond ik helemaal fraai, want het enige gedeelte van de mail ging over de, het onderzoek naar de verkeersstromen in, in onze mooie gemeente Goorlen. En daar gaan zij over publiceren. Uh, het moet nog in de raad komen, maar uh, wij zijn er erg benieuwd naar. Maar het allerleukste nieuws vond ik dat ze zei... En natuurlijk melden we me wie de nieuwe wethouderskandidaat van het CDA wordt. Nou, ja. Ik denk, Kim, je loopt erg vooruit uh, voor uh, de muziek. Maar uh, ja, dat vond ik eigenlijk toch wel uh, belangrijk nieuws. Volgens mij hadden en we afgesproken dus dat jullie dat in de uitzending hier zouden melden. Ja, ja Nou, dat, <lacht> dat gaan we dan uh, beleven, of niet. Dus dat houden we nog even... Dat we het daarover gaan hebben. Jos, Mike? Ja, buiten, eh, dat de weg waarschijnlijk weer eh, tweerichtingsverkeer wordt. En dan denk ik, god, ze hebben toch het licht zien schijnen op het gemeentehuis. Eh, het is werkelijk eh, niet te doen als je bij het gemeentehuis staat en je moet naar Riel terug. Dan krijg je echt sightseeing-korrelen. Of linksom of rechtsom. Dus ik hoop dat die Tilburgse inderdaad inderdaad uh, tweerichtingsverkeer wordt. En buiten dat uh, heb ik nog iets wat ik heel interessant vond. was Het laatste gordelsbelang, de kolom van Max Knechtel. Die was helemaal uit mijn hart gegrepen. De humaniteit voor de, uh, voor de vluchtelingen. Bravo, bravo. Ja, ja ik sluit me daar heel graag in. Dus je hebt ook geen angst en, en oh, je sluit je er ook aan Waarvoor moeten goed. wij nou, in godsnaam, angst ah, hebben? Ah, zo is het. Ja. Nou, we, hebben, we, we hebben zo ontzettend veel welvaart. We zijn zo in feite door de welvaart op een prachtig mooi land en positie gezeten. Dat beetje wat er vanaf zou moeten, als mm -hmm. dat al aan de orde is. Dat moet je toch voor je medemensen overhouden. Ja, zeker. Nou, ja, nou, ja, um, eens een kijken, voor... nog, nog wat meer nieuws. Ja, ik heb het ook niet uit de krant, maar... Als je zo door het dorp fietst en over het uh, pleintje hier, dan uh, zie je dat er ook weer gebouwd wordt aan de voormalige Villa Sperber. Dat heeft een paar weken stilgelegen. Er was een, een, een tegeltje, geloof ik. Uh. Nou, ik weet niet of het één tegeltje was, Ben. Maar er zijn wat, wat, wat monumentale de, tegeltjes uh. en, uh, daar. Ik heb nooit anders gehoord dan dat het één tegeltje was. Ik heb geen flauwe hier. En wij hebben hier wel eens gezegd... ...je mag een uh, monument laten verkrotten ...en uh, tot, tot uh, stof laten reduceren... ...maar één tegeltje verwijderen. Dan, dan gaat monumentenzorg uh, heel vervelend doen. Ja, raar hè? Rare wereld. Vinden wij. Vinden wij dan. Ja. Maar ja, dan zit hier weer een raadslid dat zijn mond niet open wil doen daarover. Maar blijkbaar ligt dat gevoelig. Hé hey Johan? Het is helemaal nog niet in, in, inderdaad aan de orde geweest. dan zal het waarschijnlijk ook niet komen, denk ik. Nee, nee. Nee. Waarom zou dat nou in de aardbaan moeten worden? Maar, je nou maar dat waarom zeg in ja, dat ja, inderdaad ja. komt? Maar als je nou dat bouwwerk stil ligt, komt dat tegeltje dan terug of zo? nee. Nee, maar dit is, dit is, dus ik heb me laten vertellen dat als zoiets gebeurt, dan is er sprake van een zogenaamd economisch delict. Oh, nee. En dan hoort het zo dat je de bouw stillegt om oh. dat te kunnen onderzoeken. Okay. Dat is gebeurd, heb ik me laten vertellen. En wat er dan, als het nu inderdaad weer is verder gaan, het viel mij inderdaad ook op dat het weer mm -hmm. lijkt dat er weer werkzaamheden zijn. Als dat op een gegeven moment is afgerond, het onderzoek, en dan kun je weer verder bouwen. En als er sprake is van een economisch delict, kan er dus ook sprake zijn dat je uh, op zo'n moment uh, een boete uitdeelt of wat dan ook. Of aangifte doet. Ja. Dus dat is volgens mij simpelweg een onderzoekskwestie geweest. En, uh... ja. Ja, zoiets ja, duurt ja. lang, zoiets duurt zes weken. Maar ja. nou ken ik toevallig degene die het onderzoek gedaan heeft. En als die iets is, dan is het architect. En niet economisch onderzoeker. <lacht> maar goed. Gerard, ja, heb jij ook nog nieuwtjes? Nou, ik ga dus nieuwtjes die in het Brabants Dagblad deze week komen. Want daar hebben we de afspraak mee. Dat zij onze nieuwtjes en wij hun nieuwtjes uh, vermelden. En toen schrolde ik nog even verder uh, onder het bericht uh, waaronder stond dat uh, er gediscussieerd ging worden over uh, het verkeer in Goord. En de conclusie van de enige reageerde op dat stuk was dat wij het zeker niet over een wethouder moesten hebben, maar alleen over de verkeerssituatie in Goord. Dus dat hebben we nu gedaan. Hm. En dat de subsidie aan deze hobbyisten ook meteen moesten worden stopgezet. Als we het niet over het verkeer gingen hebben. Dus ik ben blij dat jullie dat spontaan gedaan hebben. Want dat scheelt toch weer een hoop geld voor log. Ah, Heel goed. Ja. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd wel even, ik ben dat niet zo gewend. Dat soort mailtjes die dan eigenlijk toch een beetje op mijn persoonlijke betrekking hebben. Want je bereidt zo'n bijeenkomst voor. Dat mensen zich daar druk over maken. Mm -hmm. Ik heb drie maanden geleden degene die in die klankbordgroep gezeten hebben. Via de gemeente uitgenodigd om hier in de uitzending te komen. Maar geen van alle houdt er zin in. Ja, dan kun je weer een raadslid vragen die dan zegt van het is nog niet in de raad geweest. Dus we hebben geen mening over de verkeerssituatie in Goebbelen. Oh, ik heb absoluut een mening daarover. Ik maak je geen zorgen. Goed zo. Zullen we het dan over het dorpscollectief in Riel hebben? Prima. Ja. Nou, want jullie hebben toch veel aandacht gekregen de afgelopen weken. Kun je even kort uitleggen wat jullie plannen zijn en ja. hoe het zo gekomen is? ja. Uh, onze plannen die zijn eigenlijk ontstaan, mede naar aanleiding van de verandering in de zorg. Uh, dus dat de VMO-gelden van het landelijk gezien naar de gemeente gaan zijn. En uh, een heleboel uh, dingen uit de zorg uh, plaatselijk worden. Gemeentelijk. Daardoor zijn er toch een aantal mensen die moeite hebben met of gekort worden op hun uh, Normale voorzieningen. En hoe komen we aan onze voorzieningen. Dat is één. En twee. Uh, is de uh, samenleving natuurlijk ook heel erg aan het veranderen. Als je ziet dat uh, vroeger een kleine gemeenschap als Riel iedereen iedereen kende. En dat is op dit moment uh, wordt dat toch heel anders. En daarom die samenleving wat de, uh, ja, dus de gemeenschapszin wat meer uh, wat te verhogen. En de mensen meer naar elkaar toe te brengen. Is dit ontstaan? Ja. ja, je moet het eigenlijk zien als een soort van verbinden en versterken. Als je verbindt, dan ga je eigenlijk krachten in een organisatie, een gemeenschap, in een club van mensen, uh, ja, eigenlijk opnieuw activeren. En je hoopt daardoor dat de vanzelfsprekendheid om wat hulp te bieden, waar dat kan, om zijn hand- en spandienst te verrichten, dat dat wat groter wordt. En het is allemaal niet zo geweldig eh, groots in de gedachtegang van... nou, wij gaan dit of wij gaan dat. Nee, ga nou eens gewoon, waar dat kan, een handje helpen. Probeer daardoor een praatje te aan te knopen. Hmm. En daardoor komen de sociale contacten... Die komen dan waar ze een beetje weggezakt waren. Die komen dan vanzelf wel weer naar boven drijven. En bovendien, ik denk ook, als je het nou hebt over een gemeenschap als Riel 2200 inwoners. Daar kennen toch veel mensen elkaar. En dan is eigenlijk datgene wat van oudsher vanzelfsprekend is. En was, en Jos zegt wel, het is wat weggezakt. Maar ik denk ook wel dat het niet geheel weggezakt is. Maar dat Zeker het een beetje, laat ik ja. zeg maar zo zeggen. geactiveerd moet worden en in een ander jasje gestoken moet worden. Nou, als je dat kan bereiken, dan heb je denk ik dat bereikt wat we met elkaar willen. Ja. Namelijk gemeenschappelijkheid. Ja. Dus we proberen eigenlijk een groep mensen die hulp willen bieden. zeg maar vrijwilligers. samen te brengen en die in contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben. Of die gewoon ja een, een beetje dreigen in sociaal isolement te, gera te geraken. Kijk, en dan hulp, hulp bieden, dat is dus niet alleen uh, in termen van uh, welzijn, zorg, maar dat kan bij wijze van spreken ook eens de dakgoed schoonmaken betekenen van iemand die dat niet meer kan. Dat betekent ook een stukje ontlasting van mensen die het toch al moeilijk hebben in het kader van het verzorgen van hun ouders. Of van een Goede familielid die uh, hulp nodig heeft, uh, dementeert of anderszins. Ja, ja. Uh, het kan ook gewoon simpelweg het met elkaar zorgen voor uh, een stukje noem maar uh, nieuwe contacten, doordat uh, mensen die elkaar in de Leibron ontmoeten, ...praten over van alles en nog wat... ...en daardoor nieuwe initiatieven ontstaan. En uh, ik, eigenlijk denk je dat datgene wat je, wat je wil bereiken... ...niet anders is dan een stukje warm gevoel... ...weer losweken om mensen uh, die elkaar bij wijze van spreken... ...in het voorbijgaan wel groeten... ...maar dan ook uh, verder, uh, laat ik maar zo zeggen... Uh, nou ja, met Roslaten, dat die weer eens een keer met elkaar eh, wat mm. gaan praten. Toch kijk ik er een beetje van op van het verhaal, het, hoe mooi het ook is. Uh, functioneert de oude, goede ouderwetse burenhulp uh, eigenlijk niet meer? Ik heb zo'n zo beeld van Riel, daar, daar uh, functioneert dat nog in optima forma. Uh, de ver, familiebanden, men gaat niet ver weg. De burenhulp, dat, dat uh, is er toch een probleem dan? Er zijn er dan de laatste jaren zoveel. Nieuwe mensen komen wonen die niet meer opgenomen zijn in dat ja. netwerk. Zodat jullie initiatief eigenlijk wel hard nodig is. Nou, in vergelijking met een aantal jaar geleden is dat toch aan het veranderen. Um, ik, er, toen, ik ben in Riel komen wonen in 1977. En toen waren er eigenlijk een, zeg maar een stuk of acht families die... Uh, ja, die de diensten uitmaakten en die overal inzaten in allerlei verenigingen en uh, organisaties. En die ook heel nauw met elkaar verweven waren. En iedereen kende iedereen. Ik ben gestopt met mijn huisartsenpraktijk in 2008. En we zitten nu in 2015. Mm -hmm. En als ik zie, want ik kende eigenlijk het hele dorp. En als ik nu door het dorp fiets, dan zie ik toch een heleboel onbekende gezichten. Dan ik zeg, ja, dat is allemaal nieuw. Hè. Dus er zit wel heel veel nieuw in de riel. Hè. Nieuwe mensen. Hè. Maar de knelpunten die ja. jullie signaleren, ja. zitten die vooral bij die nieuwe mensen die binnen zijn gekomen, die ze moeite hebben zich aan te sluiten, of no. toch meer no. bij de ouderen die er al langer wonen, waar die familieband ja. toch losser is. Ik wil dat. niet zeggen dat het echt knelpunten zijn. Want je moet het nou niet ook gaan overdrijven. ook. Maar er zullen zijn zeker mensen die waar verborgen. Verborgen eenzaamheid zit en mensen die, ja, die, die toch hulp nodig hebben. Ja. En vandaar ook, denk ik, dat ik, ja, daardoor ben ik ook gevraagd om dit mee op te zetten, omdat ik toch wel een goede kijk heb in de gemeenschap voor Kijk, je ziet overal initiatieven ontstaan waarbij je via internet, laat ik maar zo zeggen, je vraag kan stellen ja. en zoeken kan naar degene die je behulpzaam kan zijn op een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld de site Wij Helpen. Wij denken dat dat op zichzelf een hele prima site, een hele prima initiatief is. Maar aan de andere kant, er zijn genoeg mensen die die drempel niet kunnen overgaan met betrekking tot dat internet. Nou, die willen gewoon laat ik zou zeggen, iemand tegenkomen met wie ze vertrouwd zijn, waarmee vervolgens dan dat wij helpen, als het ware toch zo zijn vorm gaat krijgen. En dat dat ...ongetwijfeld ook nog gefaciliteerd kan worden door naar een marktplaatsachtige toestand te gaan... ...zoals wij helpen, dat is alleen maar meegenomen. Maar ga nou in eerste instantie proberen, gewoon van, van, van persoon tot persoon... Hè, ...door middel van een gesprekje die, uh, die gemeenschapszin te bevorderen. Mm -hmm. En dan, is het, dan moet je dat dan ook niet zien als van, ja, waarom dit initiatief? Is het dan in elkaar gekakt? Nee... Het is helemaal niet in elkaar gekakt. Maar ik denk dat het goed is dat je als gemeenschap... daar waar die mogelijkheden er zijn... en daar waar dat initiatief kan aanslaan... dat je dat ook doet. Mm. En over anderhalf jaar kijken we wel... Hè, of dit ja. inderdaad een, uh, laat ik maar zeggen, in, in een leemte voorziet. Als dat niet aan de orde is... ja, dan hebben wij of iets verkeerd gedaan... of dat we bepaalde dingen uh, niet, uh, niet, niet, niet goed hebben opgepakt... of we komen tot de conclusie van... Nou, wij hebben dat op dit moment zo niet nodig. Ja. Is de Leibron voor jullie een actiecentrum? Ja. Vandaaruit gaat het gebeuren? Ja. Vandaaruit gaat het gebeuren, Daar ja. kunnen de mensen ja. jullie vinden? Ja, ja. En daar, we werken ook heel nauw samen met de SCAR, de Stichting Cultureel accumulatie. dus de Leibron. Ja, het is voor hen natuurlijk ook een voordeel als het bezet is. En ja, het ja. is het dorpshuis ja, en meest... ik denk dat je gewoon van dat dorpshuis goed gebruik moet maken. De ja. beslotsverrekening was dat ook en is dat ook de bedoeling. Er is een, ja. een mooie verbouwing uh, uh, ja. geweest, ja. die is achter de rug. En wat zie je, mensen die gaan uh, zitten, en vooral wat oudere mensen die wat, wat, wat eenzaam zijn, die alleen zijn thuis. Die zeggen van, wij vinden het hier leuk, want er is bedrijvigheid ja. op het... Uh, op het uh, uh, treintje op het hmm. Dorpplein En ja, ze zien uh, bij, bij hmm. Van Horschot, de, de, de fietsmaker, zien ze mensen naar binnen lopen, mensen die naar de Leibron toe gaan, hun wagen daar parkeren, ja. de markt, kortom, er is wat ja. te doen. En ik denk dat mensen die gewoon in zijn Algemeenheid alleen zijn hè, en dan weliswaar door familie worden opgevangen en, en, en, en door uh, dochter of zoon worden, worden bezocht, dat die daar toch behoefte ja. aan hebben. Maar dat, wat, nou noem jij iets, en dat is inderdaad het grote verschil met vroeger. Vroeger bleven de kinderen in het dorp wonen en dan, die woonden uh, gewoon yo, zeg maar op een paar honderd meter afstand van de ouders. Tegenwoordig, alle kinderen die vliegen uit ja. en uh, de, de meeste kinderen die komen niet meer terug. Er komen er nog wel een aantal terug, maar er zijn gezinnen, waar je, ik neem mezelf ook, ik heb vier kinderen, alle vier mijn kinderen die zijn over Nederland verspreid. Ja. En zo zijn heel veel gezinnen. En dat is het grote verschil met vroeger. Die uh, initiatiefnemers, die uh, steken zelf ook de handen uit de mouwen als het gaat over uh, ja, die, die dingen die, die dan allemaal moeten gebeuren. Of, of sturen die aan, hoe zit dat nee. eigenlijk? Ja. Wij sturen voornamelijk aan. Hè. Mm -hmm. En managen het team, Managen het team. Zo we moeten zien. Onze grote, de, degenen waar wij vooral mee samenwerken, dat, uh, ja, dat zijn uh, Contour, de twen, ja de dus vrijwilligersorganisatie. Uh, Tebe. En Tebe Extra, de ledenorganisatie. Um, uh, en de SCAR, dat zijn eigenlijk onze vier mensen die, waar we vooral mee... Uh, de instanties waarmee jullie... Ja, waar we mee zeggen. Die signaleren ook ja. hè, en geven dan ook aan ons aan. Zo hopen we dat dat ook, ja. laat ik zo zeggen, kan worden bevorderd. Van, ja, uit de gesprekken met die en die hm. blijkt toch dat er daar en daar een probleem zit. Hm. Eh, wat kunnen we dan doen? <tosses> en dan is het dan onze taak om eens te kijken van, wat kunnen we doen? Hm. Het is niet zo dat wij, laat ik zo zeggen, in de plaats komen van de formele hulpverlening. Ja. Het is eigenlijk niet anders dan... Een soort van oliemannetje zijn, uh, spelen tussen wat je noemt de informele hulpverlening en daar waar die formele hulpverlening aan de orde is. En dat is meestal toch bij wat oudere mensen die uh, onder, onder, onder behandeling en onder begeleiding van hun huisarts of misschien een specialist zijn, maar die toch nog wel andere dingen hebben. En dat, dat, dat is heel simpel, dat is van, bij wijze van spreken een kapot lampje vervangen tot en met uh, een keertje het gras maaien of uh, een boodschap doen of nou ja noem het maar op. En daar zitten dan ook weer de kansen en de mogelijkheden om met die mensen wat verder in contact te komen. Want vaak zie je dan dat die mensen ook eens behoefte hebben om over een, uh, laat ik maar zeggen, hun eigen uh, spanningsveld te praten. Ja. Daar waar ze in verkeren. Ja. Uh, ze hebben vaak uh, toch behoefte om wat te zeggen over datgene wat er is overkomen. En ja, dat geeft dus weer de mogelijkheid om een stukje te ontkomen aan die vereenzaming ja, ik zie hier zo'n zeven namen staan ik, weet, ja. ik ken al die mensen niet maar wat, wat je zo vertelt doet me ook een beetje aan uh, diaconie. denken is de kerk op een of andere manier bij betrokken of is Rio ook al zo geseculariseerd dat jullie daar überhaupt niet eens aan gedacht hebben nou ja kerk is uh, van oorsprong gemeenschap ja. uh, uh, we hebben dus niet de pastor uh, uh, gevraagd om bij ons team te komen maar aan de andere kant hij is welkom ja. En als het dan zeiden, is het ja, ze... ook welkom. Die weet. Want die weet ook veel mee. Ja. De pastor heeft waarschijnlijk ja. al zo druk, want die is pastor voor Alphen en uh, Kaam en Baden-Lazar en Riel. Dus die werpt ja. overal onderuit. Zeg overal uit. Die heeft ondersteuning nodig. Ja. die heeft ondersteuning, die heeft ondersteuning hoor. Hoor. Je hebt het nou over ja. een pastoor, een priester een pastoor, die, die ja. heel wat kerken ja. moet bedienen. En, ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, Oh ja. ja. Maar zijn dat toch niet twee verschillende dingen waar jullie het steeds over hebben? Het één een is eenzaamheid... Ja. Uh, en alles wat daarbij komt ja. kijken. Het andere is gewoon hele praktische hulpverlening. Uh, dat is het. het is de, heel natuurlijk, is ja. zeggen, de, de serieuze ja. hulpverlening ja. Uh, in het geval van, van ziekte en ondersteuning ja. die erbij ja. komt. Dat is professionele hulp. Nee, maar hadden jullie daar heel lang ja, van ja, ja, daar, daar blijven we, uh, we vanaf. Ja. Kijk, er is, er is meer tussen ja. uh, welzijn en ja. zorg, waar het betreft het gemeenteloket ja. en de zorgpolis. Ja. En daartussen. Ik bedoel, dat is nou. Denk ik iets waar je, of dat nou een riel is of een, een, een, een wijk in Gorle, want het zou net zo goed in Gorle ontstaan kunnen zijn? Um, mogelijkheden ziet om gewoon die dingen te doen waarvan je denkt: van nou, daar hadden we dan vroeger de term diaconie voor en je noemde het, ja. maar uh, anderen die hebben weer een buurmanschap of hmm. je kunt er welke term dan ook op plakken, welk etiket, <tus> het maakt me niet uit. Het gaat er gewoon weer om dat je dat doet. Wat je eigenlijk uh, diep in je hart kent en waarvan je weet van mensen hebben daar behoefte aan. Ik zou daar ook behoefte aan hebben als ik op een gegeven ogenblik uh, in mijn alleen zijn uh, weliswaar door een goede formele hulpverlener, of dat nou de huisarts is of de wijkverpleegkundige of weet ik wat, wordt, uh, wordt verzorgd en, en, en, en uh, uh, ondersteund. Uh, er is meer tussen hemel en aarde, dan die formele hulpverlening. Mm. En ik denk dat dat met name iets is... wat uh, bij ons in het dorp uh, goed van de grond zou kunnen komen... van de grond gaat komen. En uh, ja, je kunt dat eigenlijk ook uh, in elke gemeenschap. En of dat nou uh, Goorl is of Tilburg of weet ik wat. Uh, je ziet het ook in toenemende mate je het in Nederland uh, ontstaan. Uh, we willen toch een heel klein beetje meer... dan alleen maar het geregel van overheidswegen. Ja. Ja. Dit is gewoon heel ja, laat ja. Is het dan makkelijker dat je een, een dorp van 2000 inwoners bent in plaats van 20.000 inwoners? Ja, dat zeker. Dat ja, lijkt dat mij, zeker. Want ja. Veel van de dingen ja. die ik hoor komen ja. ja. ja. toch eigenlijk uit kleine, uit kleine gemeenschappen. Ja. Wij hebben ook het voorbeeld, voor ons, het lichtende voorbeeld voor ons is Diezen. Daar loopt het geweldig. En die zijn een jaar eerder begonnen. Ja. Op 1 november gaat het van start... Hmm. Er is al wat publiciteit. Hebben ja. jullie al wat reacties, wat respons? Heb je hoor je zo wat van? Ja. van? Heel leuk. Ja. ja. Alle, eh, eigenlijk alleen maar positief. Heel leuk. Ja, dan kun je trouwens okay, ook helemaal niet kunt, negatief ja. over. Nee, nee. Zijn. <laughs> een hoe leuk, zou je dat <laughs> moeten doen? Een leuke reactie ah, ja. uit Goorle bijvoorbeeld. Ja. Die wat ik tegen hem zeg. God, dat dat in Riel gebeurt. Je zou, als je dit leest, zou je zin hebben om in Riel te komen wonen. Mm -hmm. Nou, dat is toch positief? Ja, ja wij zijn toch altijd... jaloers op bril, is het niet gehoord? Nou, het is nog steeds... reden om je uur te verwoorden. <lacht> nee, maar ik zou zeggen... ...hoor en zeg het voort en probeer het ook... Uh, ...van de grot te tillen... Uh, ...in, uh, voor mijn part... ...een wijk hier in, in, in Gorle. Er zijn genoeg wijken waar die... ...samenhorigheid uh, van ouds nog steeds aanwezig is. Uh, wijken die al... Uh, laat ik maar zo zeggen... ...een hele actieve buurtvereniging hebben. En gelukkig hebben we in Riel hele actieve buurtverenigingen. Daar, daar, daar, daar halen we ook de informatie uit. En wij hopen ook dat die uh, buurtverenigingen ver, ons ook... Laat ik zo zeggen, ...in die zin uh, willen ondersteunen en, en, en, en van harte mee willen doen. En ja, ja, hopen, ik ga er gewoon vanuit dat dat gebeurt... ...want dat ja. gebeurt gewoon in Riel. Ja. Ik probeer me even voor te stellen hoe dat op 1 november gaat. Ik heb ooit in die bundel met 200 jaar Goorenaren waren er toen nog gelezen dat zich hier een huisarts gevestigd heeft. Die liep de ijsberen uh, door zijn praktijk omdat de patiënten mij niet kwamen terwijl die zich nieuw gevestigd had. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen op 1 november, dan gaan jullie in de lijf rond zitten ja. en er komt niemand. Ja, dat kan. Ja. Nou, 1 november ja. is de officiële opening. Dat is een zondag. zondag ja. Vanaf 5 november hebben we dus, een, dus iedere donderdag hebben we een wekelijk spreekuur, ja. iedere donderdag van 1 tot 3 door de uh, uh, wijkverpleegkundige Karen de Bruin, die is speciaal voor Riel en, en de Marleen van S van Contour de mm -hmm. wat je dus al zei, het zijn twee verschillende dingen enerzijds het uh, ja, het, de eenzaamheid en anderzijds mensen helpen. Nou, deze twee mensen, die, die hebben allebei die, die poten, zeg maar, om te verzorgen. En uh, dat zal in het begin ook geen storm lopen, want wat je nou zegt van... Uh, Kijk, als huisarts, als je daar als nul patiënten hebt, en dan heb je het ook de eerste <lacht> tijd niks te doen. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik begon ook met nul. Had hij het over jou uh, eigenlijk? Nee, hij <lacht> had het over iemand anders. We ik hoor ik, ik weet wel oh, wie hij bedoelde. Ja, nou. <laughs> Want hij is toen bij mij komen informeren van hoe heb je het gedaan. Ja. En... Uh, maar en het was zelfs zo dat de overburen, die, die zagen er niks gebeuren bij mij, die kwamen dan uit medelijden en hij heeft die zich in constant te halen. <lacht> maar dat, ik had wel, na een jaar, had ik een halve praktijk. En zo, zal dat, zo moet dat hier ook lopen. W wanneer is dan voor jullie geslaagd uiteindelijk? Of, kun, kun je dat zeggen? Of? Ja, wanneer is het geslaagd? Ik denk, het is geslaagd als we al bij wijze van spreken het gevoel hebben dat, eh, dat mensen geholpen zijn. Nou ja, je krijgt gauw genoeg eh, dit soort signalen. Kijk, als, als er een half jaar lang niets gebeurt, ja, dan moet je ongeveer ja. eh, je wel achter de ja. oren gaan krammen. Ja. En dan moet je denken van, is het dan allemaal zo goed geregeld een ja, ja, ja, ja. eh, nou ja. Weet je, wij keken elkaar net al aan, het past natuurlijk perfect in het verhaal van de terugtredende overheid, de kanteling gedachten. De ja. participatie gedacht. En, ja. en, en ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk terug Eigenlijk terug naar vroeger. Want vroeger, ja. decennia geleden. Ja. was het ook zo tot ja. dat een overheid zich alles naar zich toe getrok, En ja. nu zeggen we weer: het moet maar weer een beetje terug op zijn plaats. Het past helemaal dus een schitterend initiatief, in de participatiemaatschappij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nu je dat zo zegt, uh, is het. Uh, politiek gemarkeerd. Zijn er mensen bij die duidelijk herkenbaar zijn als uh, behorende bij een bepaalde politieke nee. groepering? Nee. is nee. niet het geval nee. bij jullie nee. initiatiefgroep. Het gaat, maar... gaat buiten elk politiek, ja. Uh, ja. politiek gebeuren. om. Ja. Bedoel, je moet hier ook geen politiek stempel op, op plakken. Ja. Dat is ook weer typisch iets van Nederland. Dan stempel het meteen het weer af in ja. de richting van links, rechts, midden of weet ik wat. Het is gewoon mensen helpen. Ja. En ik denk dat dat in elk mens zit. Gewoon een sociaal uh, We proberen, ja. we proberen ja. dat een beetje te ontlokken bij een ieder. En de een die heeft een duwtje in de rug nodig. En de ja. ander die heeft een hele forse zet in de rug nodig. Nou, maar uiteindelijk denk ja. ik dat mensen toch... En zeker als ze zelf een keer uh, dat ervaren hebben... weten hoe fijn het is om mensen te helpen... en ook om geholpen te worden. Ja. Niet meer en niet minder. En dat is niks politieks aan. Gelukkig niet. Want ik zou het ook niet willen dat welke politieke partij hier dan ook zijn ideologische stempel op gaat geven. Nee, tuurlijk ja, snap ik. Ja, snap ja. ik heel ja. Nou ja, ik hoor toch van allerlei politiek. De VVD is voor de terugtredende overheid. Dus Johan, daarom ben je daar heel erg blij mee. Uh, Strijpjes van het CDA is voor het maatschappelijk middenveld. Die, die zit daar uh, mooi, mooi ideologisch goed mee. Uh, ja, maar het is toch ook helemaal geen schande om het politiek te benoemen. Ik denk juist dat dat het mooie juist is, dat, dat van welk uit, vanuit welke politieke filosofie je hier ook naar kijkt, je kunt er iets in vinden waardoor het je aanspreekt. Ja. En het is uiteindelijk iets wat, uh, volgens mij uh, zegt dat net heel duidelijk en heel goed, het is iets van mensen en voor mensen. Ja, ja. En dat, dat is gewoon heel erg goed en dan snap ik heel goed dat, dat het niet gepolitiseerd hoeft te worden. Nee. Dat soort dingen. La, la, la, la, la, ja. laat, ja, ja. laat het vooral bij mensen. Laat het, uh, ja. Ja. Laat het bloeien. Laat het uh, ja. sterk zijn. Uh, ja. Laat kijken of het voldoet aan inderdaad de behoefte uh, die er is. En ja. ik, uh, ik, ik vind het alleen maar heel erg mooi dat zo'n zo initiatief uit de samenleving ontstaat ja, zeker dus, uh, ja. zeker voor, ja, ja en nogmaals, we weten ook absoluut niet uh, hoe het gaat lopen en of het uh, een succesnummer zal zijn, maar over een half jaar uh, zitten we uh, op uitnodiging van jullie, of we nodigen onszelf uit, <laughs> zitten we hier gaan. en dan uh, kunnen we rustig ja. gaan uh, ook weer eens evalueren en zeggen mm. van nou, hoe is het nou allemaal gelopen en voor ons is het ook een beetje een mm. sprong in het diepe, en we hopen dat gewoon door middel van die sprong mensen gaan worden, en that's de story, ja, ja. niet meer en niet minder ja. zullen we jullie Joab? nou gewoon ben, succes wensen? Ja, Johan wil nog wat ik in het verhaal van beide heren nou ook zo leuk vond is de positieve geluiden die mensen uitdragen over de veranderingen in de lijnbron en van het plein, en dat betekent en dan kijk ik toch weer even naar de politiek dat de raad in ieder geval een prima beslissing ja, genomen heeft ja. met betrekking tot ja, okay. de lijnbron ja. Ja, ja, ja. en het plein, en natuurlijk kan er nog wat geld uit uh, het IDOP verhaal maar ja, de er is moet het is nog wel wat bij geweest, maar faciliteren. Ja, dus, ja. maar ik, ben blij, aan, ik ben blij dat jullie dat signaleren ja. ja. ja. nou ja ondertussen is Riel een grote gemeenschap uh, toch uh, 2200 zielen een uh, uh, grote gemeenschap onderdeel van de gemeente Gorlen en als je dus in de politiek, in de gemeentepolitieke Ja, dan heb je ook de belangen te behartigen van die 2200 mensen in Riel. Mm -hmm. Zo Zo nog, nog een laatste vraag. Je kantoor mee Verken daar ook nog een gunstige rol in spelen in dat hele initiatief? Nou, ja, ik verwacht van niet, want het is, het is een schitterende reus, maar hij is wel. Heel statisch natuurlijk. Hij staat en hij doet hij verder. Hij staat niks. alleen maar, hij doet Hij niks. moet zelfs geduwd moet wel, worden. Ja, oh ja, ja. Dus niet. Nou, <laughs> ik denk, uh, ik denk uh, het niet. Natuurlijk kunnen vrijwilligers organiseren om hem te duwen. Hoor, ja. lijkt dat lijkt mij toch wel handig. Succes. Dankjewel. Op. Wij gaan een muziekje draaien van Jacques Brel. En dan hebben oudere, verwarde mannen een probleem. Ik las van de week ergens iets waar ik dacht: hé, hey, dat associeerde ik met Jacques Brel. En dat zijn we vergeten. Dus we draaien gewoon de burgerij van Jacques Brel op tekst van Ernst van Altena. Dus dit is de Nederlandse versie. Dronkendal en dwaas beet ik in mijn bier bij de dikke cyaan uit verland. Ik dronk een glas met klaas, ik dronk een glas met bier, en sprong er aardig uit de band. Die klaas. Hij voelde zich een dante die bier van Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om twaalf uur, alles de burger troep, huis ging uit hotel, de goudverzand. Dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerijen, mannen van het jaren met de burgerkliek, met de vieze werkens.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 Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier? Dan staan daar bij die uh, Sjaan uit Monferland een hele troep gespuis dronken van altbier. Dat zingt dan van burgerijen, een man van het jaar nul. De vette burger, kliek, vette wie werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnespul. En wie burger is, is ze nou nog... Weer. Tweede onderwerp van de avond. Is het een wethouderscrisis? Is het een wethoudersuitputting? Komt er een nieuw besluitvoerder en wethouder? Doet het CDA dan wat mee? Vragen die wij hebben. Kan niemand meer uitleggen wat er eigenlijk aan het schrijven van Sjaak Sperber. Sjaak Sperber heeft vorige week bekendgemaakt dat hij aftreedt als wethouder. Wat daaraan vooraf is gegaan? Ik zie gesprekken, er zijn dingen benoemd. En toen werd er een conclusie getrokken. Misschien dat we met Arnoud moeten beginnen daarover. Want ik denk dat hij bij die gesprekken is geweest. Uh, ja, dat klopt. Ik ben uh, deels bij die gesprekken geweest. Ik zal niet de illusie hebben dat ik bij alle gesprekken <coughs> ben geweest, natuurlijk. Maar het is inderdaad een Sjaak uh, Sperber, uh, wethouder van het CDA. de uh, fractievoorzitter van het CDA. Dus ja, dat klopt dat ik uh, bij gesprekken aanwezig ben geweest, gesprekken heb gevoerd. Um, en dat zijn gesprekken geweest die uh, uh, langere tijd in beslag hebben genomen. Uh, intensieve gesprekken natuurlijk. En op basis van die gesprekken, de overleggen die uh, uh, Sjaak heeft gehad met de fractie, uh, met bestuur, uh, heeft hij zich genoodzaak gevoeld zijn functie uiteindelijk neer te leggen. Hij heeft daar uh, een verklaring over uh, uit laten gaan. Mm -hmm. uh, en die verklaring uh, die heeft ook iedereen kunnen lezen, denk ik, uh, in, in, in godsbelang onder andere. Uh, geeft hij ook aan um, dat, die, um, uh, dat bestuur, het politiek bestuurder klimaat, geeft hij ook on onder meer als reden aan um, van zijn vertrek. Um, ja, dat, zijn ook, dat is ook al een, een deel van het onderwerp waar de gesprekken met Sjaak met over gegaan zijn uh, de afgelopen periode. Um, uiteindelijk heeft hij dit als uh, verklaring opgeschreven. Het college heeft de verklaring achteraan gestuurd uh, waarin het vertrek betreuren. Het CDA heeft het ook gezegd, dat het vertrek betreuren. En ik ook uh, uh, veel, veel verschuldigd zijn voor zijn inzet voor, ja. uh, voor Gorle en Riel en de inwoners. Kun je je voorstellen dat we vorige week uh, rond deze tijd met een heel groot uh, vraagteken zaten. Toen was het net bekend geworden. We hadden het van, van het site uh, afgehaald. Het was nog niet gepubliceerd. Dan lazen we dat ook. De uh, politiek bestuurlijk. We hadden hier de burgemeester zitten. Uh, lid van het college van BW uiteraard. We zeiden, ja maar politiek, het, het gaat er allemaal zo harmonieus en vredig aan toe In de Goordense gemeenteraad politiek lijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Dus moet het bij uh, het bestuur zitten. Burgemeester, is het uh, binnen het college dan uh, moeilijk? Zit, zit daar iets? En, en nou, ze gaf daar niet uh, regelrecht een antwoord op, maar uh, uh, ik, uh, de suggestie was toch nee, daar ook niet. Dus, dus daarop bleven we met het vraagteken zitten, waar, waar zit het dan? Ik snap dat vraagteken. Ja, ik snap dat vraagteken zeker. En dat is ook. Ehm, ehm, ehm, is ook logisch dat, dat die vraag ook gesteld wordt. En ja. dat het vraagteken er is. En ehm, ehm, ik denk dat dit uiteindelijk een, een, een complex van factoren is geweest. Dat niet zozeer één aanwijzing is van het <coughs> mag alleen maar daaraan. Ehm, ik zal er ook echt niet in detail alles over gaan zeggen. Omdat ik dat ook eh, richting Sjaak niet netjes vind. Eh, ik, vind dat, ik vind ook gewoon dat je. Sjaak heeft een, een vertrek aangekondigd. Ehm, inderdaad, uh, wat, wat Gerrit al in het begin zei... dat is naar overleg met en in overleg met gegaan. Uh, de dag daarna um, uh, in, in het Brabants Dagblad... of tenminste, ja, de dag daarna de, op, uh, op dinsdag... stond natuurlijk in het Brabants Dagblad... Uh, heeft hij ook aangegeven dat, dat hij dat zo erg gevoeld heeft... als dat onder druk was van de fractie. Mm -hmm. um, dat, dat, is, dat is uiteindelijk zijn conclusie geweest... Um, die hij zelf heeft getrokken... maar dat, dat er gesprekken zijn gevoerd. Ja, dat, dat, dat, dat klopt ook. Um, ...dat er een, een, een, een meerdere factoren waren... ...die een rol speelden... ...en een van de dingen die een rol speelden... ...was wel ook uh, zorg zeg maar, bij de fractie... ...over... Um, um, over de, ...de aanbesteding... De aanbesteding van, van, van de scholen... Van de, van de, ...de aanbesteding van de chameleon... ...en de volgende, ja. dat was een dossier... ...wat, wat, wat, wat moeizaam liep inderdaad... Mm. ...maar um, het was ook gewoon... ...de zorg over van... Um, um, ...gaat het goed? Lukt het allemaal? Um, en vanuit die zorg uh, zijn ook de gesprekken zeg maar, in de loop der tijd gevoerd met Jaak. Hij hey, schetst een tegenstelling tussen uh, op harmonie gericht zijn... Uh, ...naar consensus toe ja. werken... En ...met aan de andere kant uh, ja, wat scherper, uh, wat polariserend ja. optreden. Zit dat dan binnen de CDA-fractie? Ja, ik, ik, ik herken dat eerlijk gezegd zelf niet. Uh, volgens mij is de CDA-fractie wel een fractie die uh, een mening heeft... ...aanwezig is in de, de politiek-bestuurlijke arena van Goorlen. Uh, alleen wij zijn vooral ook... Uh, ...wij voelen ons gebonden... ...wij zijn gebonden aan het bestuursakkoord. Dat hebben wij met volle overtuiging ondertekend. Samen met Johan Swaans van de VVD... ...maar ook met Proactief Goorlen en met de Partij van de Arbeid. Uh, wij hebben ook gezegd de afgelopen weken, ...en dat wil ik je heel graag herhalen, ...dat wij uh, betrokken en loyaal en constructief... ...dat bestuursakkoord willen blijven uitvoeren... Daar is wat ons betreft ook geen enkele discussie over. Dus wij zijn wel een partij die altijd probeert te zorgen... dat het voor die inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk gaat. En dan zijn we inderdaad ook aanwezig in het debat. Maar wel altijd om te zorgen dat het op inhoudt dat we verder komen. En dan maken we ons bijvoorbeeld zeker druk over iets wat ook in het bestuursakkoord stond. Hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk halen uit de samenwerkingsverbanden waar we allemaal in zitten... Als we aan het hart van Brabant zitten, of de veiligheidsregio, of Midpoint, of welke samenwerking dan ook. In het bestuursakkoord, heel nadrukkelijk afgesproken. Daar gaan we de komende tijd veel inzet op plegen om te laten zien wat we eruit halen. Dat is ook iets waar wij dan op zitten. En dan ben ik ook iemand die wel het voortouw neemt om ja. bijvoorbeeld daar ook een, een amendement voor te schrijven, een motie voor te nemen. Johan, het vind je te dat klopt dat de CDA-fractie de meest oppositionele is van, van de coalitiepartij. Ja, ik, ik, ik denk dat je niet moet zeggen de, meest, uh, de partij die de meeste oppositie uh, pleegt. Uh, als ik naar oppositie ga kijken, dan. dan ik, ik, ik neem even een aanloopje ben, dan zie je natuurlijk toch wel <tie> dat Leijs Hielgren voor een oppositiepartij een relatief. Uh, milde, maar gematigde, maar milde partij is. En zelfs regelmatig complimenten uitdeelt als het over begrotingsbehandelingen gaat, bijvoorbeeld. Uh, we hebben allemaal de krant gelezen. Uh, daar stonden twee foto's in. Links stond de VVD en rechts stond het CDA. Hè? Jouw hoofd ja, ja, en mijn hoofd. Ja. En dan onder mijn hoofd stond dan uh, dat uh, uh, de fractievoorzitter... ...of woorden van gelijke strekking van de VVD... ...dan toch uh, het meest trouw is aan het college. <coughs> ik, ik pak toch even dat... Uh, een bestuursakkoord waar Arnoud het net ook over had. Ik vind als je een bestuursakkoord met elkaar overeengekomen bent. En het college voert het uit. En voert het ook uit zoals er staat. Natuurlijk kun je af en toe kritische vragen stellen. Maar de VVD is dan iemand die zegt van ja. Ze doen wat ze moeten doen. en, en, en We hebben kaders aangegeven en, en, en we controleren. En dan is het goed. En dan hoef ik niet per se iedere keer mijn wethouder onder vuur te nemen. Ik zeg niet dat CDA dat doet. CDA is. Die is nee, maar die, die is wel wat kritischer dan wij. Maar ik, ik moet ook zeggen dat in de uitvoering. Uh, van, ...van het werk... ...en in de uitvoering van het bestuursakkoord. Natuurlijk laten ze af en toe... ...de tanden zien... Mm -hmm. ...maar in zijn algemeenheid... Uh, ...komen we al tot consensus... ...en tot overeenstemming. En Jij zei er straks ook van... Uh, hoe, ...hoe kan dit nou gebeuren? Want de raad is zo harmonieus... ...maar dit heeft natuurlijk niks... ...met de harmonieusheid van de raad... ...te maken vind ik. Tuurlijk vinden wij het jammer... Uh, we zien het ook echt als een... een, een uh, of we dat dan helemaal goed uitleggen, dat weet ik niet. Want ik ken al die gesprekken niet en ik ken het voortraject niet. Ik ken de andere partijen ook niet. Uh, we zien het als een partijaangelegenheid. En uh, voor ons had Jaak niet uh, per se hoeven gaan. Van de andere kant zeg ik wel. Jaak had natuurlijk en heeft, alhoewel... Ik denk dat er inmiddels wat gereshuffled is. Want de mode moet wel doordraaien. Hè? Mm. Als die 2 november stopt... Dat is over een paar dagen. En, en, ja, snel hè. En bestuurlijk moet die zaak door blijven lopen. Dus wij weten dat er resuffering van portefeuilles is geweest. En eh, ja, nogmaals, ik vind het jammer. Ik, ik snap het voor een deel wel, wat je dan allemaal zo hoort en leest. En, en, en we moeten gewoon zorgen dat er een keurige oplossing komt. Ja, maar je vindt dus niet dat CDA zich als een oppositiepartij opstelt? Uh, ik heb net gezegd dat het CDA regelmatig kritisch geluid uh, laat horen. Mm -hmm. En als er dan in de pers gezegd wordt dat ze dus uh, oppositie plegen binnen de eigen coalitie. dan ben ik het daar in ieder geval nee. niet helemaal mee Maar in. er is ook dualisme. Hè? Ja, er is, uh, nou, maar dan dualisme. hebben we natuurlijk. Uh, maar, maar, maar vinden jullie het gek dat ik het eigenlijk nog steeds niet snap? Wat ik tot nu toe gehoord heb, zeggen ja. Er zijn gesprekken gevoerd, iedereen is tevreden over de wethouder, er zijn eigenlijk weinig problemen, het bestuursakkoord wordt uitgevoerd en dan is er een, een wethouder die schrijft, er zijn dingen erkend en benoemd, ik voel niet langer voldoende basis en ruimte om goed daadkrachtig en met de nodige energie te besturen. Dan denk ik, dat is niet een wethouder die zegt, ik ben overwerkt geraakt en mijn portefeuille is te zwaar, ik kan het niet meer aan, Er is er eentje die behoorlijk de pesten in heeft. En dat is dus ergens onderweg gebeurd. Uh -huh. En jullie zitten echt zo'n beetje te praten van, Jan, nou ja, ja. Maar luister, ik kan, nee, nee, nee, maar. Ik, kan het, ik kan het niet eens beoordelen, hè. Ik, ik, nee, ik, maar het niet, ging ook meer nee, in het, CDA, het <totstuk> CDA Dus jij mag nu okay. even als coalitiepartij wachten tot je aan de beurt ja. Nee, maar ik, um, ik, ik snap wel wat je zegt. En uh, natuurlijk, um, uh, dat Sjaak niet blij is nu, dat snap ik heel erg goed. En ik ben ook niet blij, want <totstuk> we zijn begonnen... Met vier partijen in de coalitie begonnen met de intentie om mm. het, een college bestaande uit vier wethouders en dus elke partij één tegen rit ook af te maken. Dus te beginnen in 2014 en klaar te zijn in 2018. En dan een bestuursakkoord van uh, begin tot eind uitgerold te hebben, uitgewerkt te hebben. Mm -hmm. Zo begin je met die intentie, begin je. Want er liggen moeilijke zaken. Er op liggen je hele moeilijke zaken met de transities, met. Uh, uh, wellicht er ook bezuinigingen die voor de boeg staan... omdat er uh, toch uh, tegenvallers ook zijn vanuit de Rijksfinanciën en dergelijke. Dus we hebben inderdaad, en dat onderschrijft volledig wat Johan zegt... we hebben uh, handjes nodig, hebben uh, arbeid nodig, hebben kracht nodig... mensen die vol energie uh, uh, die taak kunnen vervullen. Um, in die gesprekken die we hebben gevoerd ook... en je leest net ook een stuk van de verklaring van Sjaak voor... Hein, waarin het woord energie ook gebruikt. Hij zegt zelf ook in die verklaring dat... Um, uh, ja, goed, je hebt het net letterlijk gesteerd, maar uh, inderdaad, uh, ik zal het lastig om andere mensen te citeren, maar, uh, ja, het het ook over niet langer ja. voldoende basis en ruimte om goed, daadkrachtig en met de nodige energie te besturen. Dat is in deze, deze fase is dan natuurlijk heel erg belangrijk dat je je goed en prettig voelt en dat je die basis ervaart en die ruimte ervaart om goed te kunnen werken. Maar, ik, maar ik, ik, heb, ik heb, sorry, ja. Uh, zeg je nu dus dat, dat, uh, dat die te weinig energie heeft, te weinig daadkracht toont. Nee, dat zeg ik niet. Ik verwijs nu naar de... verklaring zoals ja. Jaak die zelf heeft uit, uitgesproken. Um, al wat iemand voelt... dat kan ik niet voelen. Dat kan niemand anders voelen als een gevoel van iemand zelf. Alleen, daar zijn natuurlijk wel... in die gesprekken die... als fractievoorzitter heb je regelmatig gesprekken met een wethouder... ook al is het dualisme inderdaad. Je hebt natuurlijk regelmatig gesprekken. Um, of, nou dat, of het nou uh, in, in een formele fractievergadering is... of anderszins, je hebt regelmatig gesprekken met elkaar. En ik heb het ook gezegd van... Um, ik heb met Sjaak best wel eens mijn zorg uitgesproken, um, omdat ik best wel eens zorgen maakte of, of hij uh, echt, echt, um, uh, zich echt prettig voelde en of hij voldoende ruimte voelde om uh, in deze constellatie zoals die er nu is uh, goed en daadkrachtig te kunnen functioneren. Daar hebben we gesprekken over gevoerd. Dus ik snap ook wel dat Sjaak dat zo op heeft geschreven in de verklaring. Ja. En dat hij dat gevoel Alleen het is heel moeilijk om over het gevoel van iemand te praten die natuurlijk niet is. Ja, maar jij ja. kunt over jouw gevoel spreken. En, en uh, ja. uh, vanuit jouw perceptie zie je wat, wat uh, weinig energie of daadkracht. Is het een generatieprobleem? Want, want jij bent een stuk jonger dan, dan, dan, dan uh, Sjaak. Nou, ik, ik, ik, generatieprobleem, goh. Um, kijk, het is... Het, het, ik ben niet de enige die... Uh, die ik, we hebben een fractie met meerdere personen. Daar zitten ook oudere mensen in in mijn fractie. Um, um, um, generatieprobleem. Nee, ik, ik denk helemaal niet eens zozeer dat dit een generatieprobleem is. Nee, dat denk ik zeker niet. Nee. Um, ik, ik, ik weet wel voor mezelf, ik leg de lat voor mezelf altijd heel erg hoog. Mm -hmm. Ik ben uh, kritisch op hoe ik zelf opereer en hoe ik zelf functioneer. Ik, in zo'n proces als dit, de afgelopen weken... Heb ik ook uh, zeker afgelopen week? Heb ik mezelf een spiegel voorgehouden? Heb ik andere mensen mijn spiegel laten voorhouden? Uh, en natuurlijk zijn de mensen ook kritisch naar mij geweest. Dat vind ik ook niet raar. ook. Want als er zoveel um, uh, verbazing of verwondering is, zeg maar zoals jullie ook onder andere uitspreken, vind ik dat ook niet vreemd. En ik vind ook dat mensen uh, kritisch naar mij mogen zijn en mij, met, mij die vraag mogen stellen: van... wat is nou toch gebeurd en ga ja, ze maar door. Ja. Alleen het lastig is. Um, um, um, ik, ik heb. Uh, geen behoefte aan om alles te vertellen wat er allemaal is gewisseld. Ik vind dat ook voor een deel tussen wat de fractie met Sjaak <coughs> heeft besproken en bestuur erbij. En waarom doe ik dat niet? Omdat ik vind dat Sjaak heel veel goed werk heeft gedaan voor Gorle en Riel de afgelopen 5,5 jaar dat hij wethouder is geweest. En de jaren daarvoor als raadslid en um, uh, als commissielid nog. Um, en ik heb daar ook helemaal geen behoefte aan en de hele fractie heeft daar geen behoefte aan. Bestuur heeft er geen behoefte aan om daar. Um, en wat voor manier dan ook, zeg maar, nu een... een ja, hoe zeg je dat? Een, een... Ja, maar misschien dan een vraag over jouw gevoel. Wanneer voelde jij aan dat het misging? Wanneer voelde het aan dat het ik misging? Ik, nou, wat, ik, wat ik al ik vind dit misgaan. Nee, maar goed, als je van tevoren formuleert... je wil gewoon een periode met elkaar afmaken. Of helemaal volmaken. En het stopt, en het stopt inderdaad. Eerder snap ik dat je dan zegt van... Ja, dan gaat het mis. Nou, zo voelt het ook wel een beetje van mij dat het is misgegaan. Ik vind dat bepaalde nou ik je de brief gelezen had, of voelde dat een week of twee geleden, voordat die brief kwam, dat je dacht, hier komen we niet meer uit, maar laat Sjaak maar, uh, maar zelf de knoop doorhakken. Um, dat, dat is wel heel kort door de bocht, maar ik snap waarom. Je dit... ja. Maar kijk, het, het gevoel van zorg, en ik heb het woord zorgbetrokkenheid zorg, al eerder genoemd, dat, dat, is, dat, dat zat er al lange tijd, heb ik ook uh, meerdere malen met, uh, met Sjaak ook besproken en in meerdere verbanden besproken, dat doe je ook met elkaar. Ehm... Um, Um, het gevoel van um, dat het echt zeg maar dat, dat, het, dat er een, een knoop doorgehaakt ging worden, op welke manier dan ook um, dat, is, dat is zeg maar echt van, de, ja goed, afgelopen maandag is, die, vorige maandag is, is, is het openbaar geworden, dat is uiteindelijk in, die, in die, zeg maar, die, die twee weken daarvoor is dat uiteindelijk echt ontstaan van uh, uh, misschien hebben we een groter probleem dan, dan we zouden willen mm. daarom is het betreuren wat het college zegt en wat de CDA fractie zegt en wat ook de coalitiefracties in ieder geval en ik heb ook de andere fractievoorzitters in de gemeenteraad gesproken, die betreuren het ook. Ik denk dat iedereen dat geldt, want dit wil je inderdaad niet. Ja, um, ik hoor weinig inhoudelijks eigenlijk en, en uh, uh, ja, het het. je wilt ook natuurlijk niet ingaan op die gesprekken, dat snap ik ook allemaal wel. Maar een, een generatieconflict, dat wijst je af. Is het dan, uh, ik probeer maar wat, uh, als het uh, te veel psychologie van de koude grond is, dan, <lacht> dan smijt je het maar weer terug. Maar is het dan een kwestie van temperament eerder misschien? temperament van, van... Ja, tussen, van, tussen van, jou en Sjaak. Nee, ja... Eh, temperament... Nee, ja, ja dat, dat, dat moet de ander... Kijk, ik, ik, ik... In hetzelfde artikel als waar Johan het zojuist over had... werd ik omschreven als een hardliner. Ik herken me helemaal niet in die kwalificatie. En ik heb het bij meerdere mensen gevraagd... Herken je dat? En die zeggen... Nee, die herkennen dat niet. Maar goed, het, het wordt wel dus zo gezegd. Volgende de week ook een brief schrijven. Van het, we hebben gesprekken, we worden gevoerd. zijn genoemd. Nu voel ik me niet langer voldoende. Nou, kijk, ik, ik, kijk um, um, de verklaring van het CDA staat er niet in in ons belang. Maar goed, die had er ook net zo goed wel bij kunnen, Maar dat maakt ook niet uit. Maar um, een hardlijnen ervaring is. Ja. Iemand die er altijd hard in vliegt. Uh, ongeacht welke, welke uitkomst eruit komt. Nee, CDA-fractie is altijd bezig met de inhoud. Alleen ik denk... Altijd bezig met dossiers om de inhoud te verbeteren, cetera. En ik denk, nou, daarom is het wel, uh, is het uiteindelijk gaat het wel om, om, om, energie, het gevoel van is er voldoende basis en ruimte om met elkaar die klus te klaren, cetera. En daar is uiteindelijk het gesprek ook wel over gegaan. Ja, ja. En, en, en dat is, dat is, dat is niet, is niet één dossier waarvan we zeggen van dat is faliekant mislukt. En aantal ja. dossiers waar wij ons zorgen over maakten, maar dat, dat daar heb je het met elkaar ook over. Ah, niet van, er is één moment geweest van en nu gaat het falikant mis. Wat ik mij wel al een tijd langer afvroeg, was in portefeuille niet gewoon te zwaar voor wat je redelijkerwijs kunt verwachten. Ogen of er nu iemand van 62, 52, 42 of 32 is. Hij zal natuurlijk met uh, de decentralisatie willen de zorgen, maar ook heen. een aantal andere dossiers met flinke klussen uh, mm. die ook in het politieke klimaat Potentieel tot conflicten uh, konden eigenlijk wel een aantal van de andere portefeuilles dat nauwelijks hebben. Dat is gewoon het nodige werk. Ja, dus ja, ik, had daar niet eerder met elkaar eens over gesproken moeten worden? van, Zullen we dat toch niet wat gaan herschikken? Ja, dat, dat een, een uiteindelijke portefeuille-herschikking is aan het college. En ik weet wel dat het college al eerder een, een, een, een portefeuilleverschuiving heeft doorgemaakt, zeg maar. Uh, en, en, ik denk ook wel dat er in het college ook echt wel op zo'n manier ook over gesproken is. Alleen de druk, ik denk dat de druk in portefeuilles, um, dat, dat was ook wel een beetje uh, piekgebonden, soms altijd. Dat wisselde wel een beetje. Um, ik heb, ik heb uh, uh, op een gegeven moment Theo van der Heijden die had op een gegeven moment ook een aantal de financiële dossiers, de kermis kwam erbij. En nog een paar van die dossiers allemaal tegelijk. Toen dachten we ook van: Oeh, uh, is er niet oh. veel voor Theo? Um, uh, Mario Inmink heeft de laatste weken een aantal flinke dossiers ook in de commissie en dergelijke gehad. En dan, ik, ik denk dat dat, maar misschien is dat inderdaad wel iets waarvan je met de kennis van nu eh, misschien moet zeggen van ja, misschien hadden we daar nog meer op in moeten zoomen. Maar ik heb dat gevoel zelf nooit echt gehad van dat die portefeuille te zwaar was. Ja, dat heeft natuurlijk consequenties naar de toekomst. Uh, wie gaat het doen? Ja, dat is heel, we hebben nog maar een paar minuten, maar hoe gaat het nou verder, uh, hoe gaat het nou verder? Uh, wij zijn uh, als CDA op dit moment uh, uh, in gesprek met een mogelijke kandidaat-opvolger voor, uh, uh, voor de vacature die, die er is als, uh, voor de wethoudersfunctie. En uh, ik kan nog helaas geen naam noemen op dit moment. Komt uh, voor buiten geworden dan? Uh, die, nou, één ding wil ik wel zeggen: die, die kandidaat komt zeker niet uit de, uh, uit de bestaande CDA-fractie. Komt niet uit de fractie? Ik kom niet uit de fractie. Mm -hmm. hey. En uh, wij zijn in gesprek met een, uh, met een kandidaat. Um, ...van wie wij denken dat die persoon uitermate geschikt is uh, om dit te kunnen doen. Uh, alleen wij polsen dat natuurlijk ook wel uh, uiteraard bij onze coalitiepartners. Mm -hmm. uh, zoals dat ook in goede harmonie ook gaat. We hebben de intentie uitgesproken om met elkaar die coalitie... Uh, uh, de ritten laten uh, volmaken. Nou, dan moet je het ook met elkaar daar gewoon uh, over spreken. Wie zijn deze wij? Want ik heb begrepen dat de fractievoorzitters, ik neem aan van de politieke partijen, bij elkaar zijn geweest. Uh, Wat is daar de conclusie van? Dat klopt. Ik, ik Overigens vind ik zo merkwaardig dat, dat allerlei mensen van alles weten. Terwijl we in beslotenheid uh, over uh, ja, die maar, dingen maar, praten. Omdat uh, uh, uh, uh, uh, uh, um, je in een bepaald traject zit, dat je... ...zaken afweegt, over zaken nadenkt... ...en die hoef je niet meteen uh, naar... ...dat is mijn stellige overtuiging... Uh, ...op straat te gooien. Dat, dat, dat, nou, was. gooi wat op straat dan. Maar dan, ik ga wat op straat gooien voor je, Gerard. Uh, ik, uh, ik zal er een paar minuutjes van, uh, van afsnoepen. Um, tuurlijk is er... ...er is fractieoverleg... ...dus de... ...de, de, de, de fractievoorzitters... Exclusief CDA, praten over een aantal zaken... houden dingen tegen het licht en denken erover na... wat uh, uh, mogelijkheden en onmogelijkheden zouden zijn. Het uh, blijft natuurlijk van belang dat het CDA... vertrouwen blijft houden in het functioneren van deze coalitie... en het, het waarmaken van het bestuursakkoord. En uh, ja, dat speelt bij ons natuurlijk een rol... Uh, het proces loopt nu dat de kandidaat die ze hebben, dat dat bij ons bekend gaat worden. Mm -hmm. Ja, daar moeten we dan ook nog een ei over leggen. En wij moeten niet alleen de ei leggen. De ei zal ook door het college gelegd worden moet natuurlijk. we een eieren leggen? Ja. Komt toch wel even te de kaken, hè? <laughs> <laughs> Ik dacht dat je er wat overheen moest plassen. Maar, maar het, het, het proces loopt. En ik vind ook... Dan moet je van mij, als fractievoorzitter van de VVD, niet verwachten dat ik nu al uitspraken ga doen. Nee. Wie het wordt, ik, ik, ik ken die nee, nog niet eens, nee, dus nee, dat, maar, dat komt eraan. En... Maar is jullie conclusie als andere drie fracties? Wij willen doorgaan met het CDA. Wij geven ze de ruimte om met een kandidaat te komen, op ongeveer dezelfde portefeuille. Wij geven. Willen wij, dat wel binnen één of twee weken weten. Wij geven die ruimte en ik ben. Uh, in het overleg met die fractievoorzitters, daar klap ik zelf uit de school, maar dit vind ik niet zo belangrijk, heb ik gezegd, voor de begrotingsvergadering is. Wat de VVD betreft, de absolute deadline dat alles weer achter de rug moet zijn en je regel moet zijn. Het hoe dus het dan ook uitgaat, dus pakken. Dus ja, hoe het, ja, maar ja, we zeker. hebben toch ook geen tijd om daar weet ik ja. het hoe lang over te ja. dubben. Ja. Ja. Die, die tent, ik, ja, ik zeg tent heel onbeerde, maar die tent die moet draaien. Ja. Dan, moet, dan moet door blijven lopen. Ja. Het allerbelangrijkste voor, voor de VVD is altijd geweest en, en, en nog steeds dat er goed bestuurd moet worden en uh, ja, ik, ik, ik blijf zeggen dat bestuursakkoord hebben we allemaal met ons volle verstand ondertekend en dat bestuursakkoord moet je uh, proberen intact te houden want als je andere gekke dingen zou gaan doen, dan geloof je toch niet dat het bestuursakkoord nog intact blijft uh. mm. Eens. Ja. Ja, dat en dat, dat, is, dat is voor mij in ieder geval een belangrijk uitgangspunt, alleen ik beslis het niet alleen, er zijn nog een paar fractievoorzitters en die raadplegen natuurlijk ook de achterban, want je kunt als fractievoorzitter niet in je eentje alles bespreken en regelen. En er is ook nog een college waar je mee te maken hebt. Ja. Maar het streven is erop gericht om er zo snel mogelijk uit te komen. Ja. Oh, mooi. En nu we toch een avond van het gevoel hebben. Uh, wat was jouw gevoel toen je het hoorde? Een vloekwoord? Opluchting? Van de dag overgaan. Ik heb het overbekende woord uh, shit heb ik gebruikt uh, als reactie en uh, ik, baalde daar, uh, ik baalde daar best van, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik baalde daar best van, ik baalde daar best van uh, en je schikt er ook van, uh, maar nogmaals voor ons had dit niet gehoeven en ik eindig met wat ik al straks zei, wij, wij zien het als een partij aangelegenheid, maar we vinden wel dat er snel een oplossing moet komen. Ja. Ja, en dat vinden we ook. En de ja, werken hard aan. Ja, zijn jullie hard ja. aan het werken. Ja. Ja. Nou, dan mogen ja. jullie allemaal volgende week weer komen. aan <laughs> ik dan een uur literatuur. <laughs> dus we de... bedanken onze gasten. Mike Lingers, Ross Johan Zwaans, Arno Streepers. En Jan Snels voor de techniek. Mm. Politiek stokje, maar ja, we zijn zo'n ook En dan is het <laughs>